6 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voetballen op kunstgras met rubberen korrels is niet gevaarlijk... zegt ook een Europees onderzoeksinstituut. Volgens de onderzoekers zijn de gezondheidsrisico's... op bijvoorbeeld kanker erg klein. Ze raden wel aan om na het sporten te douchen. Het Gezondheidsinstituut RIVM kwam eerder al tot vergelijkbare conclusies. Berichtgeving van Zembla over de gevaren van de rubberkorrels leidde bij veel voetbalclubs en ouders tot zorgen.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 Het Rode Kruis waarschuwt voor een dreigend voedseltekort in Jemen. Het land heeft volgens de hulporganisatie nog maar voor een paar maanden reserves. Het Rode Kruis zegt dat de importbeperkingen die aan Jemen zijn opgelegd... onmiddellijk moeten worden beëindigd. Lijsttrekker Henk Krol van 50PLUS doet het de laatste twee weken van de campagne rustiger aan. Partijvoorzitter Jan Nagel zegt dat de agenda van Krol is aangepast... omdat hij als enige Kamerlid van zijn partij nu te zwaar wordt belast... Het besluit volgt op een week vol commotie rond Krol en het AOW-standpunt van 50+. Plus. Het weer later vanavond vanuit het zuiden opnieuw regen. In het oosten kan wat natte sneeuw vallen en het koelt af naar 2 tot 5 graden. Morgenochtend trekt de regen weg en breekt de zon soms door. In de namiddag opnieuw regen bij zo'n 8 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op de A4... van Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. 7 kilometer, kost je ruim 10 minuten. Na 7 Zaandam richting Horem bij Purmerend, 5 kilometer. Vertraging bijna een kwartier. Na 9 van Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer, 7 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen, de rechter is daar dicht. Vertraging 20 minuten. Op de ring van Amsterdam, de A10, tussen Watergraasmeer en knooppunt de Nieuwe Meer, 7 kilometer, vertraging zo'n 10 minuten. Na 44, Amsterdam richting Den Haag.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 Get up. Een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van CFM in de avond. We zijn weer terug. Vorige week, een, uh, ja, helaas uh, ziek, dus uh, daarvoor ben ik helaas niet aangekomen in de studio. Dus uh, dat betekent uh, dat we uh, geen radio hadden. Vorige week... Maar vandaag belooft het weer een gezellige uitzending te worden tijdens CFM in de avond live. Verzoekjes 023-573-0393. Vandaag bellen we in de uitzending met niemand minder dan Johan Kettenburg. Bekend van het programma Bloed, zweet en tranen. Natuurlijk de tv-tune. Onze vaste item is natuurlijk de tv-tune. En, om niet te vergeten, de dubbelhit. Helaas zijn we vandaag niet live via Facebook vanwege een blokkade. Maar dat mag de pret niet drukken hoor. Nogmaals 0-2-3-5-7-3... 0393 voor verzoekjes. Je kan natuurlijk wel altijd via onze Facebookpagina een bericht achterlaten. Uh, dat kan via www.facebook.com slash ZFM in de avond live. Vorige week was hij dubbelhit, het volgende plaatje die wij voor u gaan draaien. Maar vandaag gaan we gewoon even gezellig voor u draaien. Wesley Klein met Ga Dan.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 Take your heart. Raak. Jij zit in mijn hart en ziel, ik kus je heel subtiel. Op elke muziek zie ik jouw gezicht, in het donker of het helder licht. Ik weet dat het ware liefde is, ik voel een verbintenis. Dit is CFM in de avond live. Hartelijk welkom en leuk dat u luistert naar uh, deze gezellige uitzending. We gaan er gewoon een gezellige uitzending van maken met verzoekjes. Deze was van Arjen Oosterong. Eén lange nacht uh, van jou. Hier op ZFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio, heeft de verzoekjes 023 573 0393. Blijf lekker luisteren. Wij gaan uh, eventjes naar de zomer. En daar heb ik zo zin in, Na die zomer. Het is wel afgelopen week wel uh, een beetje raar weer. We gingen van koud uh, naar... Uh, naar uh, wat warmer en dan heel veel regen en uh, veel storren natuurlijk. Dat wat we dat van de week weer gaan krijgen, heb ik gelezen. Maar wat we ook gaan krijgen is weer heel veel koud. Dus uh, dan ga ik toch liever even naar die zoden. Uh, we gaan luisteren naar Jody Benal met Oh uh, Bambolero. Lero, lero. Hey yo, hey yo A oh bambolero yo Hey yo, hey yo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 Laat door, falar ossa. Als je me me mata, ai se me te pego, ai, ai se eu te pego, ossa. Als assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Quero ver a galera comigo, vai! Nossa! Ai! Delícia, delícia! Assim você me mata! Ai, se eu te pego, ai, ai! Se eu te pego, viu, delícia! Ja, Michel Tello hier op CFM Zandvoort met dat lekkere zomerplaatje. Lekker twee zomerplaatjes achter elkaar van ja, natuurlijk Jody Benal en uh, nu Michel Tello. Het is tijd voor de dubbel. Twee liedjes die op elkaar lijken of... Iets dergelijks. Vandaag is de laatste dag carnaval in het uh, zuiden Breda. En dergelijke. En uh, er is, uh, ik ben er zelf uh, geweest de afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag. En, het, en ook uh, maandag natuurlijk. Daar heb ik de optocht nog deels gezien die half in het water viel. En uh, ja, wat een uh, mooi feest is carnaval eigenlijk. Eén verbroedering van mensen en veel gezelligheid en heel veel bier natuurlijk. En uh, ook heel veel gezellige muziek. Je hoort echt heel veel muziek in de discotheken. Maar ook op straat. Heel erg gezellig, leuke, verklede, verklede mensen. Dit was de eerste keer dat ik dat mee heb gemaakt. En ik heb het echt naar mijn zin gehad. En uh, ja, vandaag is de sleuteloverdracht weer van de grote alle prinsen. Die gaan natuurlijk de sleutels weer geven aan uh, de burgemeesters uh, door heel Nederland... En um, ja, dus het carnaval is weer voorbij. Dus we kunnen weer een jaartje de kleding in uh, de kledingkast stoppen. En uh, of voor een ander feestje natuurlijk gebruiken. Maar we sluiten natuurlijk af met uh, carnaval een beetje in deze uitzending. Omdat we eigenlijk vorige week een carnavalsuitzending zouden hebben. Maar die helaas niet door kon gaan. En uh, daarom hebben we de Dubbelit. En het is dit keer, er staat een paard in de gang. En die is natuurlijk uh, van uh, André van Duin. Er staat een paard in de gang. Maar er is ook een versie van Er staat een paal, een paal in de kerk. En die gaan we draaien. Dus dit is de carnavalsdeurwit van deze week. Een paard in de gang en Er staat een paal in de kerk. En die gaat u horen. Wat stokker. Wat ik je nu vertel is misschien een raar verhaal Met carnaval staat er bij ons in de kerkenpaal We zitten met z'n allen in een hele grote kring. Een danseres hangt aan die paal en doet gewoon haar ding.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 Hoem papa, hoem papa, hoem papa. Ja. In ieder geval, uh, Michel Wolzing met Er staat een paal in de kerk. Dat is een uh, van de dubbelhits van vandaag. En de dubbelhit uh, die daar tegen hangt. Dat is natuurlijk die welbekende van uh, André van Duin. Er staat een paard in de gang. Een van de carnavalskrakers die iedereen uit zijn hoofd kent, denk ik. Hallo, wie is daar? Wie is daar? Gebeld, dus zij deed open heel bedaard. Nog geen seconde later was haar gang gevuld met paard. En... De dat paard, dat staat te grazen. Al hij eet van alles wat. Er zit totaal geen haar meer op mijn buurvrouw's kokusmat. De ruimte voor een paar twee meter lang is a liefde van Martin En Natuurlijk uit de film Een Gooise Vrouwen. Die hoort u ook op GFM Zandvoort in Avond Live. Leuk dat u nog steeds luistert. Heeft u een verzoekje, dat kan u gewoon bellen. 023 573 0393. En deze volgende plaat is aangevraagd door Henk de Groot. En Henk de Groot komt uit Zandvoort en hij wil graag deze plaat horen van Tino Martin. Jij liet me vallen. Hij gaat zeker naar het concert in het Ziggo Dome binnenkort. Dus uh, hij is heel erg fan, schrijft hij en uh, daarom wil hij deze plaat horen. Natuurlijk uh, dat kan Henk. Jij uh, liet me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 Alles niet zien wat je had Zie dat geluk Te lang na je longte Wat is er nog over Van wie ik kan baat Jij lieve vallen Zat in de puree Dat het slecht met begin me Daar zat je niet mee Zonder blikken of blozen Zo uitgekiend Zei jij die vol.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 Had verdiend, jij liever vallen, wou val meer van het leven, maar zie je dat.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 Hier op ZFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio en, uh, ja, We hebben een lekkere, gezellige, bomvolle uitzending En uh, ja, ik heb een uh, gezellige zangeres aan de telefoon Femke, goedenavond Goedenavond Goedenavond, we gaan jou, uh, in ieder geval praten over jouw nieuwe single Ja Als eerste, hoe heet die, de nieuwe single? Laat hem gaan, heet het nummer. En uh, ja, En hoe is, hoe is het niet ontstaan? Uh, nou, mijn, uh, ik heb een team om me heen die uh, nummers voor me schrijft en uh, Hans Bedekker uh, en Jeroen Englebert die hebben een vorige nummer ook geschreven, Duizend Bang En uh, ja, het werd weer tijd voor een nieuwe single en die zijn gaan schrijven en toen uh, kwamen ze op het geniale nummer uh, Laat me gaan. Ja, en het is een uh, heel leuk liedje geworden. hè? Ja, het is lekker een tempo fris nummer en uh, uh, ja, poppy uh, Nederlandstalige sound en een, een randje volks. Dus uh, ja, echt iets wat bij mij past. Nou, helemaal super. Hé, hey, um, ja, hoe gaat het? Uh, hoe, hoe wordt hij opgepakt op dit moment? Ja, heel erg goed. Hij wordt echt uh, heel leuk opgepakt. En ik krijg eigenlijk alleen maar hele goede reacties erover. Dat mensen het. Ja, nieuwe sound, leuk. En ja, eigenlijk alleen maar hele goede reacties. Maar hele goede reacties. Emke, um, ja, maar kunnen mensen hem ook downloaden? Zeker. Ja, waar kunnen ze ja. hem downloaden? Ja, eigenlijk op alle downloadportals uh, is uh, die uh, eigenlijk te verkrijgen. Dus uh, van uh, iTunes tot uh, Deezer is het eigenlijk, ja. Uh, uh, yeah. En daartussenin uh, zijn ze natuurlijk ook allemaal te verkrijgen. Dus uh, eigenlijk overal, bij elke download site. Zit er eigenlijk ook een, een, een videoclipje bij? Ja. ja, de videoclip is gemaakt door Zijn Groenewegen... En uh, die heeft, uh, bij mijn vorige nummer heeft hij dat ook gedaan. En uh, hij heeft onder andere leefgemaakt van de adrenaline, hoor. Ah ja. Een tweetje. Ja. En uh, die heeft nou deze clip weer gemaakt. Uh, ja, lekker fris. Ik vind dat, dat de clip heel goed past bij, bij het nummer. Het is een lekker fris clip met de kleuren. En um, ja, ik vind, heel, ik vind hem heel erg leuk geworden. Nou, dan gaan wij hem zeker zo meteen op onze Facebookpagina voor je zetten. Dat mensen hem ook uh, kunnen bekijken via ons, zo en zo. Ja, superleuk. Met een ja. leuk downloadlinkje erbij. Hopelijk uh, gaan mensen hem dan ook lekker uh, thuis uh, draaien. En behalve ja. dan hier op de radio natuurlijk luisteren. Is dus het ook altijd leuk. En uh, ja, bij leuk. ons nemen we hem zeker ook mee in de, ja, in de playlist. Nou, top. Staan er nog leuke dingen te gebeuren komende weken, maanden? Ja, ik heb eigenlijk heel veel uh, leuke optreden staan. We gaan sowieso natuurlijk uh, doorgaan met nieuwe singles maken en zo. Dus daar zijn we natuurlijk ook heel erg druk mee bezig. En uh, ja, als mensen een optreden van me willen zien of bijwonen... dan kunnen ze het beste even op mijn Facebook kijken of op mijn website. En daar staat via uh, mijn, ja, mijn agenda in. En daar kunnen mensen eigenlijk altijd zien uh, wat ik doe en uh, waar ik sta, waar ik moet optreden. En op Facebook ja, blijft iedereen natuurlijk op de hoogte houden van uh, de ontwikkelingen die er verder zijn en spelen. Nou, helemaal super. Hé, hey, we gaan ja. hem lekker uh, draaien, denk ik. Ja, helemaal leuk. Ik denk dat de luisteraars wel benieuwd na, uh, naar het liedje zijn. Zullen we hem haar aankondigen? Dat ga ik zeker doen. Oké. Okay. Lieve luisteraars, mijn naam is Sam Kengerveld en dit is mijn nieuwe single, Laat We Gaan. Dankjewel, Femke. Hey, you belong Hoi. Dat was het liedje van Femke. Leuk dat ze even tijd heb kunnen maken om uh, hier uh, in de studio. In ieder geval haar verhaal te doen uh, aan de telefoon. Hartstikke gezellig altijd als, uh, als uh, mensen dat uh, gezellig uh, doen. In ieder geval, u luistert nog steeds naar CFM Zandvoort. Het bord op schoten gevoel is nog steeds. Uh, Begonnen en we gaan zo meteen op naar het tweede uur. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat u gaat eten. Laat het even weten op onze Facebookpagina pagina ZFM in de avond live. Zoek hem op op Facebook en dan komt het helemaal goed. Of bel 023 573 0393. Laat weten wat je eet of wil je een plaatje aanvragen. Dat kan ook allemaal hier op de Zandvoortse Radio. Mijn naam is Roy van Buurding en wij gaan luisteren naar Javi Escalera met Jij en Ik. Zo zijn CFM in de avond live. Hij heeft die verzoekjes 023 5730393. Straks gaan we bellen. Tweede uur met uh, Johan Kettenburg. Bekend van het programma Bloed, Zweet en Tranen. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht. En daar gaan we zeker over praten. En uh, wat zijn plannen voor komen, de komende tijd zijn. Want ik ben wel benieuwd hoe het met hem gaat. Uh, ja, hij heeft een uh, de, over de volgende persoon uh, die we nu gaan draaien. is vandaag jarig. Hij uh, is, uh, hij, uh, is uh, nieuw uh, voorjarig. En hij komt uh, ja, uit... Uh, uit Brabant. En, um, ja, en uh, in Brabant heeft hij zijn eigen worstenbroodje. En dan weet u wel hoe je... Ik heb dat worstenbroodje trouwens uh, van de week uh, geproefd. Uh, afgelopen... Uh, of gisteren heb ik hem geproefd. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen. Ik snap wel waarom, waarom ze zo lekker zijn. Wat zijn ze lekker? Wat zijn ze groot? Brabants worstenbrood. 20 centimeter. 20 centimeter. 20 Dit is de carnavalshit van uh, Betty Brad en uh, Roy Donders. Wat zijn ze lekker? Hoepapa, hoepapa. Hoepa hoepa zo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 Veel dank. wat zijn ze groot. En 20 centimeter. Brabant brood. Oh, ik ben de vroeg. Ja. Sorry, ik word die vrouw erdoor. Ja, bekend. Uh, dit nummer uh, is natuurlijk bekend van de Re-Life Soap van uh, Roy Donders. Wat zijn ze lekker. Samen met uh, Pettybraat, hun carnavalsheetje. Ja, voordat we naar het uh, tweede uur gaan... wil ik de volgende plaat nog even met jullie delen. Hij heeft... Uh, heel veel liedjes met jou uitgebracht. Of in ieder geval in totaal drie. Hij heeft zin in jou, voor jou... en hij heeft nu een nieuw liedje... Ik wil alleen maar jou uitgebracht. En dan heb ik het iemand minder... en natuurlijk Droomvrouw, maar dat is niet met jou. Maar ik wil de volgende plaat draaien. In ieder geval de nieuwe plaat van Yves Berensen. Ik wil alleen maar jou. We gaan lekker draaien hier op CFM Zandvoort. Tot het tweede uur zijn we weer terug. In ieder geval met Johan Kettenburg. En natuurlijk de tv-tune van deze week. Wat hebben we dit keer gekozen? Ik ben benieuwd. We op naar de tweede uur van CFM Inavond Live. We bellen rond de klok van half acht met uh, Johan Kettenburg. We hebben onze TV-tune natuurlijk, die we elke week draaien. Welke TV-tune hebben we dit keer gekozen? En natuurlijk heel veel lekkere muziek. Verzoekjes kon u alvast indienen: 023